De tzadik, dus de spirituele meester, die componeert zelf melodieën en vaak ontleent aan de liederen van herders die hij hoorde wanneer hij door de natuur zwierf. Het was een heilige taak om een profane melodie te veranderen in een versie die een goddelijk doel diende. En zo gebruikte de meester van het stadje Rimanov, in het huidige zuidoosten van Polen, de tekst van een herderslied en dat is roosje, roosje, wat ben je ver. Die jonge Baalsjentof, die toen Israël um, door het bos heen liep met zijn leerlingen om ze naar school te brengen. Toen ontmoette hij daar het, het, het, het, het samengepakte kwaad. En Israël weet dan, uit die weerwolf, dat die, die daar teken daarvan was, weet hij het hart te rukken. En hij kon het vernietigen. Maar dan voelt hij, hoe dat hart samenkrimpt van van onzichtbaar leed en dan ziet hij hoe één druppel bloed uit het hart drupt en dan vervult mededogen zijn hart om die ene druppel vernietigt hij niet het hart maar laat het los want die ene druppel dat ene flintertje goud in het hart is immers genoeg om de liefde terug te vinden. De alom kosmische onvoorwaardelijke liefde rekent het kwade niet aan. De reden waarom we ook in de Bijbel lezen, alles verdraagt zij, alles hoopt zij, alles verwacht zij. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Dat is een regel uit het hooglied. Chagall nu grijpt dat hooglied aan om die grootse universele liefde weer te geven. En zoals u waarschijnlijk ook weet is dat hooglied in de Bijbel een gedicht over de vereniging van ziel en geest. En in hun vereniging, als het bruid en bruidegom vindt dan ook de alchemie plaats, de gehele omzetting van aardse in geest-ziele mens.